Uur. Dit is door Al-Negens met het NOS-journaal. Amerika heeft 59 kruisraketten afgevuurd op een Syrische luchtmachtbasis in de buurt van de stad Homs. Het is de eerste aanval op het regeringsleger. Eerder werden alleen IS-doelen aangevallen. De VS zegt dat het een reactie is op de aanvallen met gifgas waarbij dinsdag ruim 80 mensen om het leven kwamen. Amerika geeft de regering van Assad daarvan de schuld en zegt dat die aanvallen vanaf het vliegveld bij Homs zijn uitgevoerd. Volgens de gouverneur van Homs zijn er doden en gewonden gevallen bij de aanval vannacht. De Syrische staatstelevisie noemt de Amerikaanse aanval een daad van agressie. Oppositiegroepen steunen de aanval, omdat het een grens stelt aan het lijden van de Syriërs. De Rotterdamse politie heeft een man opgepakt voor twee moorden op prostituees van meer dan twintig jaar geleden. Het gaat om een man van 58 uit Schiedam. Beide prostituees werden deels ontkleed in het centrum van Rotterdam gevonden en bleken doodgestoken. De zaken werden nooit opgelost, maar een paar jaar geleden pakte de politie ze opnieuw op. Met behulp van DNA-onderzoek kwam de verdachte in beeld. Onderzocht wordt nog of de man ook achter drie andere moorden zit. De organisatoren van de demonstratie in Suriname hebben opgeroepen om vandaag opnieuw de straat op te gaan. Gisteren gingen al duizenden mensen de straat op uit onvrede met de slechte economie, de vriendjespolitiek en de corruptie in het land. Het was het grootste protest tegen president Bouters sinds zijn aantreden in 2010... Ook maandag was er al zo'n protest. De politie heeft vijf mensen aangehouden bij het FC Twente stadion in Enschede... tijdens een onderzoek naar drugshandel in het supportershoom in het stadion. Er zijn drugs gevonden, volgens de politie een handelshoeveelheid. Supporters uit het vak met het supportershoom moesten tijdens de wedstrijd FC Twente PSV het stadion uit. Dat leidde buiten tot gevechten met de politie. De wedstrijd eindigde overigens in 2-2. Vandaag blijft het bewolkt, af en toe zon. Het wordt tussen de 11 en 14 graden. Morgen wat meer zon, 15 graden. Maar zondag wordt het een zachte zonnige dag. Temperatuur dan tussen de 17 en 21 graden. Dit was het rwz Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Het is niet druk in de randstad, maar het staat wel muurvast op de A2, Den Bosch Utrecht. Tussen knoop het Everdingen en knoop het Oude Rijn. Zes kilometer file. Na een ongeluk is er maar één van de vijf rijstroken open. Het is verstandig om vanaf knopend even dingen voorlopig om te rijden via de A27. Verder zijn er problemen bij de Koenbrug op de A8 Amsterdam naar Zaandam. Daar blijven de verkeerslichten op rood staan. Hou rekening met vertraging. Tot zover de verkeersinfo. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Hele goedemorgen, luisteraars luisteraars, uh, tien uur geweest, zes minuten, over tien al inmiddels. Uh, CFM Jazz, daar gaat het om natuurlijk. We hebben vandaag weer een uh, uitgebreid pakket. Uh, klassieke, moderne en zelfs de meest nieuwe uh, jazz cd'tjes komen aan bod. Dat is altijd moeilijk, want de een had meer van mainstream jazz... en de ander is meer gefocust op de wat nieuwere jazz. We maken een beetje een mix in deze uh, twee uurtjes. En we begonnen natuurlijk met een, uh, ja, een heel bekend nummertje van Fred Hurst... Uh, spring is here, en dat is natuurlijk ook zo. Op deze zondagochtend is het fantastisch wakker worden. Het zonnetje schijnt, de bloemetjes bloeien. Spring is here. En dit mooie nummer komt van het van, van, fantastische cd... Point in Time van Fred Hears. Uh, ja, daar ga ik er niet zoveel over zeggen. Dat is echt wel een cd'tje die iedere jazzliefhebber liefhebber in zijn collectie moet hebben natuurlijk. Uh, en we, we, de volgende die ik op de rol opstaan is Helen uh, Snyder. Uh, nou, ik laat het eerst wel even horen. I'm sure To meet him me Helen Snyder, een Amerikaanse... geboren in Brooklyn. Ik geloof drie cd's gemaakt... waarvan één al bekroond is... met een, een, een, een, een golden CD award in jazz. Maar ik moest even kiezen... welk nummer ik zou doen... en ik wilde toch rustig beginnen. Dus niet met een big band, maar rustig aan. Dan kom ik meteen bij een andere favoriet van mij. Dat is Andrea Motis. Een, een Spaanse. Die prachtige muziek maakt. Ik laat Moody's Mood for Love horen... En als je denkt, hé, hey, dat geluid op de saxofoon komt me bekend voor. Dan is dat uh, Scott Hamilton natuurlijk. Een cd uit 2013, live at the Jamboree Barcelona. Andrea Motis, zangeres en trompetiste. our two hearts together That will make me strong, brave Oh, when we are one, I'm not afraid, I'm not afraid, now if there's a cloud up above us, go on and let it rain, I'm sure our love together will endure on a hurricane Oh, my baby, go and let me love you, and put your two hearts is rain. And the girl says, what is all this time about? With that love, we nobody knows about... ...Scott Hamilton, you can come on now... ...and you can blow now if you want to... Arm through. Andrea werd uh, muzikaal onderwezen... ...op de Escola Municipal de Música de Sant Andreu... ...in Barcelona natuurlijk... Uh, trompet en saxofoon. En uh, in 2007 startte ze de samenwerking met uh, de jazzband... de sint André Jazzband onder leiding van dirigent en muziekleraar Joan Gamorro. Nou, daar staan van hele mooie filmpjes op YouTube. Zeker de moeite waard om te beluisteren. Uh, daar kom ik bij iemand terecht die eigenlijk uh, bekend is vanuit de klassieke muziek. Uh, haar naam is Katia La Beck En die heeft ooit een, uh, ook een jazz-CD gemaakt. Ze speelt wel vaker jazz... Maar daar doen allerlei grote koryveeën uit de jazz uh, op mee. Ik zie op de cd staan Herbie Hancock, Chick Corea, uh, uh, Joe De Francesco. Nou, kortom, heel veel mensen hebben aan deze cd meegewerkt. En ik ga gewoon een nummertje van deze uh, cd draaien van Katie Labeck. Uh, we will meet again with Chuck Corea. Nathia Labek van de cd Little Girl Blue. Nummer We Will Meet Again. Componist Bill Evans natuurlijk. De cd is uit 1996. Ja, we draaien ook af en toe wat uit de oude doos. En dat is natuurlijk een, een hele bekende Kenny Dorham. Alone Together van zijn LP uh, Quiet Kenny. Een LP uit 1959. MUZIEK is this sensation Oh no It's just the nearness Of you And when I'm in your arms I feel you so close to me Come true. I need no soft lights to entrance me if you will only grant me the. The nearness of you. The nearness. en de nummer The Nearest of You van Hokey Carmichael... hier gezongen door Lee Gibson, een Engelse jazzzangeres... die internationaal veel succes heeft. Treedt wel op in Engeland, Australië, maar ook in Europa... met de grote namen, hoor. Uh, Ted Jones zei over haar bijvoorbeeld... Uh, werkelijk uh, fantastische jazzzangeres. Nou, dat heb je kunnen horen. Lee Gibson. En het is wel weer tijd om iets wat grappigs te draaien. En dan kom ik bij Nellie McKay. Nellie McKay heeft een cd gemaakt... En die heet eigenlijk uh, Normal as a Blueberry Pie... Het tribute to Doris D.S. in 2009, met daarop het grap genoemd. Doe-doe doe doe doe. <truhend> I no. van de cd uh, Normal, uh, Normal as a Blueberry Pie, A Tribute to Doris Day, cd'tje 2009. Vrolijke klank op deze zondagochtend, echte zondagochtendmuziek. Zeker als het zonnetje zo lekker uh, schijnt. Uh, Dan kom ik bij Jazz met een Nederlands randje. Uh, David Liepman, Dave Liepman heeft ooit een cd gemaakt. Liep plays Wilder, een CD uit 2009. En uh, Erik Ineke was toen destijds de drummer. Marius Beets was uh, de bassist. Mark Verloon speelde piano. En David Liebman speelde op deze CD natuurlijk sopraansaxofoon... waar hij het meest op gedaan heeft, tenor, maar ook fluit. En in het volgende nummer begint hij, dacht ik, met fluit. Trouble is a man... Dave Liepman, samen met Erik Ineke, Radius, Beets en uh, Mark van Roon. Het nummer Trouble is a Man van de CD Leap Players Wilder. CD'tje 2005. En als we dan toch uh, met een beetje Nederlandse dingen bezig zijn. dan kom ik bij een hele bekende, eigenzinnige uh, jazzmuzikant. En dat is Jeff Neven. Uh, met Spirit Control, zijn nieuwste cd, uh, zet hij zeer aangenaam zijn muzikaal ontwikkeling voort met een album dat zowel intens als uh, genre overschrijdend is. Bijzonder album. Zijn eerste solo piano album One kende uh, Jeff Neven twee jaar geleden zijn grote doorbraak, uh, zijn grote doorbraak aan. En nu heeft hij weer iets gemaakt wat ja, bijzonder fraai is. Vorige week zat ik naar Vrije Geluiden te kijken daar was hij. Of is het misschien alweer twee weken geleden, ik weet niet meer. Maar het maakte diepe indruk op mij. En vandaar één nummertje van deze prachtige nieuwste cd van uh, Jeff Neve, Spirit Control. van Jeff Neven, van de CD Spirit Control, The Heart Whispers. Prachtige muziek om bij wakker te worden op deze zondagochtend. En ik zie dat het kwart voor elf is, dus eigenlijk de hoogste tijd voor koffie. En een koffiekwartiertje heb ik gemaakt. En ik begin dan met Barbara Rosen. Dat is allemaal niet zulke hele rustige muziek meer, maar ook niet echt heftig. You're the cream in my coffee, Barbara Rosen van de CD Nice and Naughty, CD-jaar 2013. En wat ook in koffie hoort is natuurlijk Sugar. En daar heb ik gekozen voor het nummer Annemarie en haar Groove Cutters. Alleen al die naam. Het nummer Sugar van de CD Double Crossing Blues, en CD in 2013. Annemarie en haar groove cutters. Sugar. Sugar. En als het over koffie gaat, kunnen we natuurlijk niet om een black Coffee heen. Ja, hoe je je koffie ook geniet met suiker, zonder suiker, met room, zonder room, met melk, zonder melk. Er zijn zoveel smaken en als je in een koffieshop komt. Ik weet niet hoeveel soorten er tegenwoordig zijn met allerlei siropen die er doorgaan en toevoegingen. Maar dan kom ik toch bij black Coffee bij Peggy Lee en daar is laatst weer een, een of andere verzamelbox uitgebracht... Hoe heet het ding? Collection Ladies 2017. Volgens mij staan er ongeveer 60 nummers op van Peggy Lee. Onder andere deze, Black Coffee, Peggy Lee. I'm feeling mighty lonesome, haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door. And in between I drink Black coffee Love's a hand-me-down broom. I'll never know a Sunday In this weekday room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 My Sunday dreams Is too dry Now nicotine and not much heart to fight black coffee feeling low as the ground it's driving me crazy this waiting for my baby to maybe Black Coffee, Peggy Lee, en als het over koffie gaat... kunnen we het niet om de Nederlandse band Koffie heen. Koffie met uh, Valentijn Banier en Ame van der Wouden... Alexander Popta en uh, Tai Wijsman... saxofoon Steven Brissett, percussie, Daniel Schotsborg op basgitaar. En dat is een aardig groepje. Ik heb ze ooit eens gezien in Haarlem, live. En die brengen wel spektakel. De sound kan je omschrijven als Afrofunk... geïnspireerd door Afrobeat van uh, Vela Kunti... En de funk van James Brown zeggen ze zelf. Maar het is uh, stromende muziek, gezellige muziek, knalmuziek, koffie. Tot aan uh, uh, de klok van 11 uur. En na 11 zijn we weer terug met prachtige jazzmuziek. Uh, koffie, uh, Toko de Traveler.